Levi van Eck met het NOS-journaal. In het centrum van Amsterdam is een grote politieactie aan de gang. Rond metrostation Rokin, vlakbij de Dam, is volgens de politie een verdachte situatie. Het metrostation is ontruimd en de straat Rokin is afgezet. De politie spreekt van een melding die heel serieus wordt genomen. Maar wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Het team Explosieve Verkenning is ingezet om de situatie te onderzoeken. Niemand weerhoudt Israël ervan om Rafah binnen te vallen in het zuiden van de Gazastrook. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu op een persconferentie. Hij herhaalde dat een grondoffensief noodzakelijk is om Hamas te verslaan. Israël bereidt de operatie al weken voor. In en rondom de stad verblijven bijna een half miljoen Palestijnen. Meerdere landen, waaronder de belangrijkste bondgenoot, de Verenigde Staten, hebben zich uitgesproken tegen zo'n grondoffensief. Later vanavond gaat de 74-jarige Netanjahu onder narcose voor een operatie aan een hernia. Roemenië en Bulgarije zijn vandaag gedeeltelijk toegetreden tot het Schengengebied. Daardoor kunnen vliegreizigers uit de meeste Europese landen zonder grenscontroles de landen in. Dat geldt ook voor reizigers per boot, maar nog niet via land. Door een veto van Oostenrijk geldt dan nog een paspoortcontrole. Oostenrijk vindt dat Roemenië en Bulgarije eerst meer moeten doen... om illegale migratie tegen te gaan. Later dit jaar wordt er gesproken over het openen van de landsgrenzen. In de Eredivisie eindigde de wedstrijd Almere City, FC Vodendam in een gelijkspel, het werd 1-1. Vodendam maakte de gelijkmaker in de blessuretijd. Feyenoord won vanmiddag van FC Utrecht, het werd 4-2 in de Kuip. Eerder vanmiddag won Ajax met 3-1 van Pek Zwolle... ...en de wedstrijd FC Twente-Heracles eindigde in 1-0. E het weer. Vanavond trekken stevige buien over het land... ...met lokaal kans op hagel en onweer. Morgen begint regenachtig, later droger... ...en af en toe wat ruimte voor de zon. Het wordt morgen 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. Met nu. Peaceful Radio. Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1587. Mijn naam is Benno Veuge, uw gast hier. Met de twee uur in dit New Age muziekprogramma. En wat voor programma hebben we deze week? Het is ongelooflijk hoeveel nieuwe albums tot mij zijn gekomen. De artiesten die hadden er echt vreselijk veel zin in van de winter. Want ja, dit is natuurlijk niet allemaal van de één op de andere dag is zo'n album gemaakt. 12 nieuwe albums in dit programma 1587. Eens even kijken, Blue is Nine, dat is een, uh, nou ja, dat is, staat natuurlijk voor iemand. Ik kan even, Gary Moore uh, geloof ik, ik kan even niet op zijn naam verder komen. In ieder geval uh, opvallend is uh, van de eerste zes uh, retro tv guitar themes van uh, François Couture uit Quebec, uit uh, Canada. Dan onze grote vriend Rodrigo Rodriguez, die uh, heeft een, uh, een weer een shakuhachi album gemaakt... Ga ik natuurlijk allemaal niet, uh, ja soms uh, Japans geloof ik, maar ik ga het niet uitspreken. Het komt in ieder geval wel neer op de, de complete Masterworks of de Shaku Hachi. Dat weer wel. Dan uit Engeland, um, David Wright van het elektronische muzieklabel uh, AD Music, de VD, heeft hij gemaakt... En waar u die Adrian vandaan komt, dat weet ik niet. Maar die heeft het album Reflections on a Moonlit Lake gemaakt. En de laatste nieuwe album van dit uur Earth Thongs voor van Randy Morts. Oftewel, Wind Talker. Wordt die, noemt hij zichzelf ook wel. We gaan uh, afsluiten met een. Uh, dit straks dan natuurlijk met Invocation van Jacques Vavard. Dat is een van mijn favoriete nummers, Satori. En die, het is een lekker lang nummer en dat gaan we dan ook helemaal draaien aan het eind van dit uur. Peacefulradio.info ook te vinden op Facebook. En, uh, je kan je in ieder geval op de website, kan je dit programma terugvinden, wel tien weken lang, dus kan je kan het lekker naluisteren. Veel erg plezier.